In de Amerikaanse staat Arizona zijn 19 brandweermannen om het leven gekomen bij het bestrijden van een bosbrand. Ze raakten ingesloten doordat het vuur snel om zich heen greep. 22 andere brandweerlieden zijn opgenomen in ziekenhuizen. Ze waren bezig met een bosbrand die vrijdag door blikseminslag was uitgebroken. Het vuur heeft een groot gebied in de as gelegd. Het weer, vandaag af en toe zon, vooral in het zuidoosten. In het noorden en oosten vallen buien tot 17 tot 22 graden. Morgen is het tot de avond droog met maxima van 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Eembrugge, 3 kilometer. Op de A6 richting Amsterdam bij Almerepoort, 3 kilometer. A7 vanuit Horen naar Amsterdam bij Zaandijk, 4 kilometer... Ook 4 kilometer op de A8 vanuit Zaandam naar Amsterdam bij Oostzaan. Op de A9 van ook maar naar Amstelveen bij knooppunt Baddoverdorp 6 kilometer. A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij knooppunt Terbrechtseplein 4 kilometer. A27 vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond 3 kilometer. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht bij Beeldhoven 4 kilometer. En de N247 horen richting Amsterdam... Is tussen Monnikendam en Broek in Waterland helemaal afgesloten? De oorzaak is een kapotte vrachtwagen. Tot zover de verkeersinformatie.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 was blowing on the slide trombone The drum of both of would crash, boom, bang The whole rhythm section was a pearl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 And you're missing all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 Hier ben Zandvoort op zaterdag. Nogmaals een uh, hele goede middag en welkom en leuk uh, dat je luistert. We zijn er tot aan vijf uh, uur vanmiddag. En we moeten tegenwoordig gaan betalen om te parkeren bij Centerparks Mark. Ja, en uh, Rob eigenlijk deels terecht natuurlijk. Want ja, hè?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 Back it up. En daarmee is het half drie geworden. Tijd voor het weerbericht. Hij is weer in de studio. Goedemiddag, Lex van den Denhoorn. Ja, Rob. Goedemiddag, Goedemiddag. welkom. Goedemiddag. Uh, ja, ik ben weer in de studio, want het is te koud op strand. Ja, toch? Ja. ja, en ik vind het ook niet zonnig genoeg. Nee, net niet, hè? Het is net, het net niet. Het is het net, net is niet. Het is het net, het is net niet. niet weer. <laughs> ja, en ik vind het ook een beetje fris nog.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 Weer? Uh, over het weer, ja. ja. <laughs> maar volgens mijn uh, metingen, en uh, ik uh, hij zit hier met het lachen te maken. <laughs> met zijn vinger in zijn neus. <laughs> uh, <laughs>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 Dan zouden we wel eens een mooie nazomer kunnen krijgen. Hey, kijk, kijk. kijk, heerlijk. Ja, een warme nazomer. Op dus op zich, dat uh, zit er dus wel in. In oktober hoeven we niet naar Turkije. Nee, kunnen je gewoon, hier, gewoon hier op het strand. Lekker. Als ze de tenten niet hebben, uh, niet <lacht> hebben afgebroken dus die, die, Ja, die tenten zijn inmiddels verdwenen en ja. dan begint de zomer hier. Weet je <lacht> <Ja>. <lacht> Krijg je dat. Ja. En, <lacht> nee, <lacht> nee, maar dat zit er echt wel in hoor. Ja, en Lex, uh, de verwachting voor jullie...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 zal de zomer er dan toch aankomen, laten we het hopen.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 ZSGOWMS en dat zit in Osdorp. Zo, helemaal vol. <laughs> en waar staat dat voor, uh, Jan? <laughs> Ik heb geen flauw Ik heb het niet opgezocht. Ik vond het ook niet zo heel erg belangrijk. Heel goed. Maar hij uh, gaat er in ieder geval naartoe. En dan gaat ook nog weg uh, Ismail El Maar Die, die speelt hoofdzakelijk in de tweede. Die gaat naar RAP, dat is Amstelveen. Uh, Stijn Stobbelaar. Die uh, is toch een goede verdediger, linkerkant voornamelijk.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 Als je we maar weer marketing stuur van uh, software op zaterdag. Viel mee, hè? Vliegt voorbij. Het ging heel snel, uh... ging heel snel. Ja. Mag jij de laatste plaats voor uh, drie uur instarten? En we hebben wat uh, Nederlandstalers uh, uitgekozen voor jullie. Hier is Rob de Nijs en Bangerhardt graag tot zo. Stop playing last night.